Er komt toch een landelijk vuurwerkverbod. demotionaire de kabinet leek eerst niets te voelen voor een verbod. Maar draait nu dus om. Dat heeft te maken met de zorg, zegt verslaggever Ewald Kiewiet. Ja, toch vanwege de druk op de ziekenhuizen. Die is al groot door corona. En daar moeten geen honderden vuurwerkslachtoffers bovenop komen, vindt het kabinet. Dierenklinieken zijn blij met het verbod. Sommige honden durven nu al niet meer naar buiten door de knallen, zegt deze Friese dierenarts. Hondjes die inderdaad al bij de eerste knal al helemaal in de stress zitten. En dat is echt wel heel ziel. Steeds iets harder vuurwerkgeluiden afspelen in huis zou kunnen helpen de dieren te laten wennen aan de knallen. Veel mensen waren vanmiddag bij de begrafenis van Levi en Anthony. De twee jongens van 15 en 16 kwamen afgelopen weekend om bij een ernstig autoongeluk in Helmond. Bij beide uitvaarten was het zo druk dat de weg moest worden afgezet. Ook buiten stond een groot scherm waar mensen de dienst konden volgen. De politie in Limburg heeft meer dan duizend wietplanten gevonden. De hennepkwekerij zat verstopt in een ondergrondse ruimte van een bedrijfsband. Alle planten zijn meegenomen en vernietigd. Er is nog niemand opgepakt. En een flinke knal op het strand in Wassenaar. De explosieve opruimingsdienst heeft daar een oude vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog laten ontploffen. Ja. werd vorige maand ontdekt tijdens de bouw van een nieuwbouwwijk in Hazerswoude-Rijndijk. Dat dorp ligt niet echt in de buurt van het strand, maar het was de enige plek waar de bom veilig kon worden ontploft. Het weer vanavond grijs en meestal droog. Het wordt vannacht niet kouder dan 10 graden. Morgen grijs, kans op wat spatte regen en dan tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer bij Amsterdam staat in de file op de A10 Oost bij Zeeburg richting het noorden. Daar heb je een kwartier vertraging door een spoedreparatie en daar zijn twee rijstroken dicht. Op de ring noord van de A10 is de vertraging bij de Koentunnel ook nog eens 20 minuten. En op de A4 sta je vast van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunten Hoek en Roelof Hagensveen. Je hebt daar 10 minuten extra reistijd. Door de problemen op de A10 sta je ook op de A1 in de file... van Amersfoort naar Amsterdam tussen Muiden en Knooppunt Watergraafsmeer. Daar is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 C'est comme si j'avais pris la main, j'ai sorti la grande voix, j'ai glissé. je t'oublie, écoute, ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Good night. beste vriend voor altijd Waarmee ik alles kan delen die mij niets verwijt en leeft zonder spijt Het ritme, ritme. van ZFM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 Yeah, baby. Bye. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het Build Back Better plan van president Biden. Dat plan, ter waarde van 1750 miljard dollar, is bedoeld om de economie te moderniseren en om te vergroenen. De afgelopen dag zijn bij het RIVM meer dan 21.000 positieve coronatests gemeld. 2500 minder dan gisteren, maar nog altijd meer dan het daggemiddelde van vorige week. Ook in de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten gestegen. De Marche C heeft vannacht in Brabant een 25-jarige Syriër aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In zijn auto lagen een groot aantal zwemvesten en een opblaasbare boot. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar droog en een graad of 10.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 Don't stop.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 I walk in downstairs.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 Living. Money's too tight to mention junto a otra oleajes, luego mares mar en so una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen forman un grito. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One more for just one dream. We say moving. moving All the people moving, moving. One move or just one dream Escucha la llamada de mamá Tierra, una de la creación Su palabra es nuestra palabra Sus vejillos noemen strabo, sin lo pequeño está la fuerza Y hacia lo simple anda la destreza. Mueve. Volver al lori que no retrocede. Quitasse andar hacia al saber. Moving, moving. All the people moving. moving. One or just one dream. We say moving. moving. All the people moving.